Eerst een klomp met het NOS-journaal. De gemeente Uithoorn eist dat Schiphol zich aan de geluidsregels houdt. De gemeente is de overlast van de luchthaven zat... en heeft een officieel handhavingsverzoek ingediend... bij de inspectie en de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Uithoorn wil dat er per direct strenger gecontroleerd wordt... op het overtreden van de geluidsnormen... vanwege de hinder van de Aalsmeerbaan. Daar stijgen de laatste jaren steeds meer vliegtuigen op. President Trump heeft aan tientallen mensen bij voorbaat gratie verleend... die de verkiezingsuitslag van 2020 ongeldig proberen te verklaren. Biden won de verkiezingen, toen van Trump... en onder meer de voormalig advocaat van Trump en zijn oud-stafchef... vallen onder de mensen die gratie krijgen. De actie is vooral symbolisch en moet voorkomen... dat een toekomstige, reg toekomstige regering een strafzaak tegen de groep aanspant.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 Het demissionaire kabinet steekt 2,5 miljard euro in het beter bereikbaar maken van nieuwe woonwijken. Het geld is bedoeld voor wegen, fietspaden en tramlijnen in gemeentes door het hele land. Zo krijgt de gemeente Arnhem ruim 64 miljoen euro voor het Veluwe-Waalpad. Een fietsroute tussen Arnhem en Nijmegen. En ook gaat er een half miljard naar de Merwede-lijn. Een snelle verbinding tussen Utrecht Centraal en Nieuwegein. Verder krijgen meerdere gemeenten geld om hun stationsgebied op te knappen.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 Universally Personal, Emotionally Logical Touchingly Intangible, The Achieved Impossible It's Universally Personal, Emotionally Logical Touchingly Intangible, The Achieved Impossible l'âge con, je suis triste les ans du bon des dépassement here We zitten nog in de periode dat de popronde nog bezig is. Deze band was vorig jaar een van de geselecteerden en de gelukkige die ook mee mocht spelen. Dat is Cardigan in. En uh, ik gaan de hele tijd hier op de plank liggen. Ik ben er nog nooit aan toegekomen. Universally Personal. Uh, dat is uh, het nummer wat ze hebben uitgebracht. En het label wat erbij hoort is La Camarade En daar uh, heeft ook Sakaram het werk uitgebracht. Ja, Thomas die kijkt meteen op en die denkt... oh ja, de is ook een band die, die we hier in deze studio gehad hebben. Vorig jaar geloof ik ergens nog. Uh, maar goed, uh, we hebben nog, uh, nog iets. En dit bijvoorbeeld... Heeft ook te maken, ik kijk weer in de richting van Christy, ja. Want de laatste keer dat zij hier geweest is... en dat heeft ze op, op haar eigen YouTube-kanaal gezet. Ja, want wij hebben, de, wij hebben de versie even nog niet. Dus we moeten weer ergens gaan zoeken en graven in uh, audiofiles uh, in het uh, verleden. Dus daarom heb ik uh, de, de YouTube-versie er even bij gebracht. Maar dat is wel degelijk... In deze uitzending gebeurt namelijk de ruwe diamant, maar nu in de versie zoals die bij ons destijds klok.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 Niemand, dat het een masker was, dat het een masker was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 Als en als gelijken zag In zoveel gedaties In mensen op de straat Zelfs in de gevangenis Kreeg jij zicht op Meteen een uh, mooie truc om uh, dit uh, toe te gaan passen. Want uh, eerder heeft uh, onze video-editor... en uh, hij is ook vandaag hier in deze studio aanwezig... Leon, die heeft dat uh, al gedaan bij Wendy Moore. Uh, van de zomer uh, deed hij dat met een clip. Dus ik denk, ja, kijk, dit is ook een clip... maar dan gewoon uit onze eigen uitzending. En ik denk, ja, zo uh, fietsen we hem gewoon in deze, uh, deze YouTube-uitzending. Ja. ja, dus uh, er zit gewoon dus ook een oude opname. Mensen, dus als je dus tegenkomt van... Ineens heeft Christy iets heel anders aan. Ja, maar dat is van uh, 24 maart 2023. En we zitten nu op 6 november 2025. Dus dat is de datum. Um, we gaan uh, weer uh, naar je luisteren, Christy. Want uh, we yes. hebben nog uh, twee nummers uh, van je te goed. Mm -hmm. Want dat ruwe diamant, dat was van onze verhalen. Dat weet ik. Dus ja, dat, dat, dat weet ik. Uh, maar goed, maar deze uh, is nog een Nederlandstalig nummer. Mm -hmm. Elke dag opnieuw. Dus ja? weer de vraag, op welke, te, welke van de twee staat hij? Op Dichterbij. Ook op Dichterbij, oké. Okay. Ja, ja. En uh, nou Just Like You, dat lijkt me wel duidelijk. Dat is uh, weer van Crossroads. Yes. Maar we beginnen eerst met Elke dag opnieuw. Als in I Is het album? Daar staat het nummer op. <kijfie> Geworteld dat uh, vertelde jij eigenlijk al van dat dat uh, meer te maken heeft met uh, hoe jij zelf uh, eigenlijk jouw verleden en dat heb ik begrepen uit het hele verhaal Ja, fraad, dat is het echt inderdaad de dingen die me hebben gevormd. Ja, en, ja. ja, precies. Ja, ja. Uh, En dichterbij, wat is uh, hoe, hoe is dat album dan weer uit te leggen? Um... Ja, wat zal ik zeggen? Ik denk dat dat echt een album was... waar ik gewoon verschillende nummers... die ik gewoon eigenlijk niet echt bij geworteld vond passen. Ja. Waar ik toch van dacht... nou, maar ik wil dan eigenlijk gewoon op een nieuwe EP dat zetten. Ja. En um, ik kan niet echt zeggen dat daar echt een soort rode draad of zo... Niet. Meestal heb ik een soort conceptalbum ja, ja, ja, dat, toch wel. Hè? Ja, dat, ja, dat, de dichterbij is het. heeft dat wat minder. Ja. Die heeft het uh, wel wat minder. En Crossroads, ja, dat uh, speelt, uh, spreekt voor zich. in dat, uh, dat Ja, oh, daar ben ik benieuwd. Wat, wat uh, vind jij daarvan? Nou ja, dat, dat, dat, dat is ook eigenlijk uh, iets met, vergelijkbaar met Dichterbij. Hoewel daar ook wel een beetje een lijn in zit. Dat je toch ook wel dingen laat doorschemeren. Die, uh, hoe jij persoonlijk ook in het uh, leven staat. Ja toch? zo, ja. ja. ja. Er ja, zitten ja. zit wel... Uh, want, ja. Bijvoorbeeld al het eerste nummer, Embrace Life, omarm het leven, ja dan ontkomen we er niet aan. Want ik bedoel, kijk naar buiten mensen en je kan maar beter pluk de dag. Dat is het, carpet jam. En omarm het leven, ook als de dingen niet zo goed verlopen, dan hoort dat erbij. Ja. Uh, zie jij dat ook zo? Even filosofisch. Nou, ik denk uh, Embrace Life is heel erg voortgekomen... uit een gesprek dat ik had met een leerling. Mm -hmm. uh, weet je, de lesruimte is vaak ook een plek... waar ik gewoon even een mooi gesprek heb met een leerling... en ja. uh, ze met hun verhaal komen. En dit was een leerling die gewoon best wel... een beetje zwaarmoedig uh, erin stond. Mm -hmm. En uh, uh, dat, dat hielp me gewoon ook wel bezig. Dat ik dacht, goh, wat, wat kan ik voor haar doen... Wat kan ik voor haar betekenen daarin? En um, ja, dat, dat uitte zich bij mij in dat lied. Dat ik dacht: oh, ik wil jou eigenlijk dit meegeven. En uh, uh, ja, dat zijn ja. gewoon van die momenten. Dat dan, er gewoon een lied uit ontstaat. Ja, dan is ook meteen de vraag: heb jij ook dat lied aan die desbetreffende leerling laten horen? Nou, ik heb nog niet specifiek dat lied laten horen aan haar. Hmm. Dat komt meer gewoon voor, denk ik, uit um, ik denk timing. En met haar gewoon eens even te zitten van: hé hey joh, hoe gaat het nou? En ja, zoiets wil je natuurlijk ook niet forceren. Ofzo. Nee, nee, nee. nee. Maar, uh, het snap. is wel iets, inderdaad, wat ik wel. Ja, het is wel mooi, denk ik, om haar eens te laten horen. Van: van eigenlijk ben jij de, de aanleiding voor dat liedje? Ja, zoiets zoiets uh, zou ja. je het kunnen ja. doen. Ja. Nou, ik denk dat dat maar, een, een goede is om te gaan doen. Ja. Maar uh, je hebt het over uh, leerlingen, dus um, de jongeren, om het even netjes uh, te zeggen. Um, er zijn nummers die gaan over mentale problemen en noem maar mm. op. Uh, heel veel uh, krijg ik uh, daarvan binnen. Oké. Okay. Uh, merk jij dat dan ook als uh, jij dan uh, in het onderwijs zit... dat er soms nog wel eens een beetje te veel van de jongeren gevergd wordt? Nou, en, uh, ik denk zeker dat er een... Uh, ik heb het vooral gemerkt na de, de hele... Corona periode dat er gewoon best wel uh, leerlingen waren die worstelden. Mm -hmm. um, en dat komt daar wel een beetje uit voort. En ik denk dat ja, de plek die ik, die ik eigenlijk heb... Het is gewoon eigenlijk een soort klein huiskamertje. Mm -hmm. Als ik aan het lesgeven ben, um, ben ik ook wel een luisterend oor. En, uh, en ik denk dat muziek is natuurlijk ook iets van waarin iemand zich kan uiten, kan geven. Dus ja, dat, dat vind ik eigenlijk wel heel mooi. Dat, dat die plek er zo is. Ja. Ja. Uh, dan komen we um, bij het tweede Engelstalige nummer van vanavond. Yes. Maar dat heeft niks met uh, al dit soort onderwerpen wat we hier net hebben besproken. Uh, dat heeft daar niks mee te maken. Maar het, is, het lijkt mij meer als een ja, soort moment van... Nou, liefdesliedje wil ik niet zeggen. Maar er zit toch wel iets van een bepaalde warmte zit er in. Ja, uh, Just Like You. Nou, die schreef ik dus ook in Italië. Ik mm -hmm. schreef hem eigenlijk naar aanleiding van dat ik op de boulevard was. Mm -hmm. um, en in Italië heb je vaak gewoon... Het, het leven is heel erg s'avonds ook daar. En er werd een soort toneelstuk opgevoerd. En toen stonden we daar gewoon met een hele grote groep met mensen... ineens gewoon even zo naar te kijken. En ik keek eigenlijk verder dan alleen het toneelstuk. Ik keek gewoon even naar al die mensen. Toen dacht ik, wow, ja. dit uh, raakt me eigenlijk wel eventjes. Want uh, je, je, ja, je kan natuurlijk soms best wel een beetje kijken naar verschillen... en allemaal, uh, ellende in de wereld en weet ik wat. Maar dit is gewoon even een moment waarop we gewoon genieten van hetzelfde... wat mooi is en hey, ik zie eigenlijk gewoon een ander mens daar staan... En, we zijn niet zo verschillend. En, uh, nee, uh, dat is ook de essentie van het hele verhaal. En dat is ook iets wat ik wel als een soort lijn in Crossroads zie ja, en hoor. Ja, nou, ik denk ook steeds meer dat als ik kijk naar nou, wat is nou, als ik terugkijk op alle muziek die ik schrijf. Uh, ik denk dat een soort rode draad die vaak terugkomt, is toch over ons als mens ja. in alle facetten. Ja, dat. Daar hou ik van. Ik hou van mensen. En ik hou ervan om, om iets te brengen qua muziek. Van wat misschien ja, wat, uh, wat diepgang kan geven. En een herkenning soms. Vormen mensen dan voor jou een inspiratiebron? Ja. Ja. ja. Enorm. Enorm. Ja. We gaan hem uh, horen. De laatste voor vandaag. Uh, een Engelstalig nummer. Dat weet ik dan weer wel uit mijn hoofd. En dat is van Crossroads... Uh, de EP die Christy... Nou, wanneer heb je hem uitgebracht? Um... September, september of augustus? September, denk ik. Ja, nou, ik weet het ook niet uh, precies <laughs> meer. De, de, maar goed. Begin oktober. <laughs> nou, nee, Zo? dat geloof ik niet. Nee, het was volgens mij toch nog ergens in september, augustus een beetje zelfs. <laughs> maar laten we maar gaan luisteren. Just like you, hier is Christy Andemal. inderdaad, ademloos. En het zegt ook, naar mijn idee, ook alles. We zijn eigenlijk allemaal mensen, dankjewel. dus we verschillen eigenlijk helemaal niet van elkaar. Um, dankjewel. Um, nog één vraag. Waar ben jij te vinden op het wereldwijde web? Want dat wordt, uh, straks komt het nog een keer voorbij. Maar dit is ook voor de radio. Yes, christimusic.nl. Dat is mijn website. En daar kan een je alles vinden, dus ook Eigenlijk de socials. ja, ja, ja. Uh, alles ja. Duidelijk uh, verhaal. Um, we gaan uh, even iets uh, langers uh, laten horen. en uh, Ik heb vandaag eventjes bij de heer Van Damme eventjes gevraagd... Joh, heb jij nog iets uh, van heimat uh, van die uitzending die we eerder uh, dit jaar hadden? Ja, die hebben we. En ik denk, dat is mooi, want die kunnen we dus nu wel gebruiken... want uh, er worden nog wat, uh, wat dingen achteraf uh, worden hier ook uh, nog gedaan. Uh, Don't Run Away Home, de Bart B. More remix... en die unreleased track van Heimat tijdens onze uitzending. En dat was hem. Heimat. Uh, eerder dit jaar. Ik, ik klink ook ineens heel anders met, uh, met iets heel anders op deze microfoon. Maar goed. Um, Heimat was dit. Uh, hij doet ook mee. Is ook geselecteerd voor de popronde. Uh, Don't Run Runaway was dit. Uh, van de Bart B. More remix. En dat liep over in een uh, unreleased track. Die hij toen hier heeft laten horen. Uh, wil je Heimat uh, zien? Dan kan je hem ook zien. Want komend weekend is hij uh, te bewonderen in uh, de popronde. Geloof zelfs ook in het weekend van de popronde in Woerden zag ik heel gauw voorbijkomen. Meer instrumentaal werk, want ook hij uh, zal een bijdrage leveren wat betreft de popronde. Want hij is namelijk docent aan de muziekschool Boedijn in Hoorn. Jos van Tol... Ja, ja, en Boedijn is onderdak voor, uh, voor een aantal mensen die daar komen spelen. En ik weet dat Serki, nou zit je oren dan maar in ieder geval uh, schrap. Want uh, die gaan echt geheid, uh, dat, dat gaat klinken als een klok. Dan horen ze het volgens mij op het uh, Horendse station, horen ze het nog. Uh, maar die treden daar op in de muziekschool Boedijn. En Jos van Tol maakt zelf ook muziek. En dit is een van zijn uh, verse singles. Daar heeft hij ook een videoclip uh, bij zitten. En dat nummer dat heet The Long Now. Als iemand een plopkap is vergeten, dat ik hem dan af en toe een beetje kan lenen. Uh, ik geloof dat collega Fred Heijn dat is overkomen. Hij komt zaterdag hier binnen. Ik denk, nou, hij laat hem liggen. Dus, uh, maar ik zal dan wel weer verplicht zijn om hem uh, komende zaterdag hier af uh, te leveren. Dat wordt nog uh, een uitdaging met een uh, thuiswedstrijd van de SW Zandvoort hier in Zandvoort. Kijk, ik kan ook naar die camera kijken. Ja, dat is, en die, en die, en die. Ik weet dus niet welke twee camera's. Ja, dat is leuk euh, als je dan op een gegeven moment... Ja, hey, leuk. En nu weer switchen naar die. Uh, goed, uh, Lovely Tragedy van Senza. En zij komt met een album morgen. She Was, en daar staat deze focus track op. Die al eerder is uitgebracht. Jos van Tol hoorde je daarvoor met The Long Now. En daar zit ook een clip bij. Dat is altijd handig als we bijvoorbeeld... Deze hele uh, verhaal of dit hele verhaal gaan delen in een samenvatting op de website. Dan kunnen we dat ook doen met de clip die daarbij hoort van Jos van Tol. Uh, dus dat. En we gaan uh, vrolijk verder. Want dit is een nummer waar we niet aan toe zijn gekomen. En daarom draaien we hem nu. En dat is uh, van een Haagse band. Little Left the Garden. Ik heb er zelfs nog ook iets over uh, gezegd. Op onze website altfm.nl, mensen. Dan moet je even euh, voor kijken. Er staat een heel verhaal van Lilith Left the Garden. Over dit nummer: Setra. lineless Summers. Ik krijg het zowat. Uh, Mijn mond niet uit. Zetra lines, li Zetra lineless Summers. En dat is het uh, meest recente werk van deze Haagse Bind. En die ga je door. Je hebt drie nummers achter elkaar uh, kunnen beluisteren. Het uh, was uh, Lilith Left The Garden en sertraline Summers. Daarachter de nieuwe single die morgen uitkomt van M2K. De Sneaky Sucker. En dit is ook uh, nieuw. Dit is het titelnummer van uh, de EP van Nevin. Die hebben we hier ooit uh, hier gehad. Grand Parade uh, was dat. Uh, die heb je nu uh, kunnen beluisteren. En aan alle leuke dingen komt... een eind dus ook aan deze Auteur, de DIVM van uh, 6 november 2025. Volgende week hebben we weer een programma, Kunnen we rustig aan hem halen. En dan twee weken later hebben we weer eentje. En dat is Wolfgang. We gaan afsluiten. En dat doen we met uh, dit fijne nieuwe nummer. Afgelopen maandag had hij zijn vuurdoop bij de omroep van Volendam. Edam, de nieuwe van Alaska. And the sound of life being passing by. I get the feeling I am fading away, and every season is revealed. passing by change